We gaan verder. De zoger gaat ons nu echt. Je zult zien, je zult zien hoe geweldig snel de zoger gaat voor ons zich onthullen aan ons. Je 54 vanaf het 54. Ja, vanaf nu is het dus vanaf de, deze pagina. Ga verder dan uitdraaien voor jezelf. Ja, kopieën. Maar... Het is ongekend wat we hebben meegemaakt tot nu toe. Zoveel lessen. In zonder voorbereid te voorbereiden zijn. Zonder te kunnen leren. Zonder te kunnen lezen bedoel ik. Geen Hebraeus, geen Aramees. Als je ergens vertelt dat het is. Niemand kan het geloven dat, dat, men, dat wij leren dat. Zonder iets, zonder voorbereiding. Gewoon de, de Hebraeus en de Aramees. En. En kijk nou overal waar, waar het is, wat alles wat bestaat. Kijk nou dat de vertaling van de, van de zoger wat in Amerika gedaan had. Is het nou iets vergelijkbaar wat wij doen? Het is een kinderlijke manier. Zoger is natuurlijk de zoger. Maar zij hadden alleen maar vertaald en dan een kinderlijke uitleg hebben ze een klein beetje gegeven. Een beetje iets wat, wat absoluut, ik zou zeggen, nou onzin, dat is nog. Een groot woord. Het is, het is echt een iets wat absoluut niet van toepassing een woord, het is. Niet, men, niemand wordt beter daarvan. Niemand, het helpt niet. En wij leren de dus zoger op een unieke manier dat het helpt ons. En nu gaat hij ons steeds meer bij ons, onthel, onthullen ons. Allerlei andere manieren extra... Gegevens, extra mechanismen die, waarbij het is echt iets speciaals zal worden. Dus leer nu erg goed en probeer die concentratie te houden. En alles komt absoluut zeker tot goede, tot goede uh, einde. En aan elke einde betekent weer een begin, een nieuw begin. Einde en begin, einde en begin. Steeds verder. Ehm, dertien, had waarin? yes, bet hoogmoot, baulam, haat salut veertien. En nu komt iets waar. Henk had mij zoveel keer gevraagd, anderen hadden mij gevraagd, maar ik zei toen: wacht maar even, ja, later, later, later, ja. Ook Dana had mij gevraagd, iedereen. Ook eh, Jeroen had mij gevraagd. En nu, let op. Alles op zijn tijd en alles op zijn plaats. Bejurad de uitleg van woorden. Jees bent Chokmot, Baulam 48-Lud. er zijn twee Chokma's. Chokmot betekent meervaart van Chokma. Er zijn twee hochmot, twee vormen van hochma, twee soorten hochma in de wereld at Silut. Twee. Let op. Dubbele punt. Alef. I hochma kaduma. She i hochma vijftien. De arihan Anikra hochma stima a. 14. What? Alf. This is the first chokma. Where is the first chokma? The first. Not the double-cut. He, chokma, kaduma. That is the fruchere chokma of the eerdere chokma. She, he, chokma, de Arihan Pin. That, that is the chokma van de Arihan Pin. And he, chokma, stima die genoemd wordt Gochma Stim A verhulde, verborgen chogma. Wij weten wel, de Chogma die zit in het hoofd van de Arigant Dat is de verborgen Chogma. De naam daarvan is Gochma Stim A. Punt. Bet hi ha Gochma de lewe de lamet bet beter te zeggen. De lam bet haula le zeifentin de arihan pin shama hochma kedeile haspia el achtin gazon. 15. Aserampien, Er goed. Aserampien. 16. Nee, 15. 15, na de punt, bet, de tweede hoogma. Let er goed op. Hi, ha, hoogma, dat is de hoogma. 16. De lam het bet net je wordt van 32 uh, wegentjes. Zo een beetje. Shehi Wehens. Patjes kan je ook zeggen. Shehi Habina, dat dat is de Bina. Haulala Roos, zeefent in de Pin Die opsteigt naar het hoofd van de Arichampien. Wena set Shama en woord dar, hochma Tot hochma. Die haspia... Hashpia L18 Hazeran Pin om te geven aan de ziran Pin. Dat is die Chogma. Iedereen ziet het. De Chogma zelf, de eerste Chogma, de oude Chogma, de oer Chogma is die in, het, in de Arichan Pin in het hoofd zit. We hebben geleerd, ja, in het hoofd. En de tweede Chogma is die Chogma van die... Bina, de 32 de 32 padjes, de 32 padjes, zal ik iets vertellen over die 32 padjes, wat betekent 33 padden? Alles te maken. Eh? Oké, okay, maar hoe komt het? Wat betekent 32? Wat heeft het met 32 te maken? Wie, hoe wie heeft nodig die hochma? Zier en pien, om te geven, aan de mal goed, ja? Ziranpin, wat is Ziranpin? Van wie beginnen de, de, de kilim? Zerenpien, ja? Zerenpien heeft alle kilim in zichzelf. Hoeveel kilim zijn er? Net zoveel als, als letters. Ja? Kan je wel weergeven in letters. 22, 22 letters, ja? Dus als, let op, als pin nu steigt op naar de bina. Waarom? Als man, Ja? Hij stijgt op naar de bina. Dan mei, neemt hij mee, zich mee met zich mee hoeveel? 32. Ja. Rishimod, de sporen van het licht. Hij neemt het. Hij is 200, 32 kilim, ja. Kilim zijn ook een vorm van, 22. Ja, 23. Nee, 22. Hij heeft 22. Dus hij neemt met zichzelf mee naar de bina. 22 krachten die hij heeft in zichzelf. Op zijn eigen plaats. 22 letters. Hij neemt het op mee naar de Bina. En de Bina heeft tien sferot. Ja of niet? De heeft Bina heeft geen kilim. Ik bedoel ten aanzien van de lagere. Het is niet echte kilim. Dat zijn nog niet echte kilim. Bina. Ja, het begint pas bij zeer en Of. Ja. En die Bina heeft nog tien. Die binadi die heeft van zichzelf nog 10 sferot daarbij. Ja? Om op te steken waar naartoe? Naar de volgende. Naar de Arihantine, naar de Chogma. Dus die 32, iedereen hoort het? Die 32, 22 van de Serapine die opgestegen had, was naar de Abawima. De Abowima, de binadi heeft ook 10 van zichzelf. Dan hebben we. 32, en dat, maar daarmee steeg dan de Bina, met al die bagage van de lageren steeg op naar de Chogma, naar de eerste Chogma die we hebben geleerd. Ja? Naar de Chogma van de Arichantine. En dan ontvangt hij, zij dan, overeenkomstige eh, madden, bestaande ook uit 32. Natuurlijk, alles moet overeenkomen. Dus dat woord dan, iedereen hoort het, dus dan ontvangt dan van de, van de Arigampin, ontvangt ook de 32, 32 wegen van de Chogma. En dat is dan die 32, 32 netje woord, 32 uh, padjes paadje, wat zijn de padjes Paden, dus dat zijn de kanalen, waar langs het licht van de Gogma komt nu van, ja, van die uh, van die Chokma naar die, die, die, is die Bina haalt zelf die Bina, niet Chokma, kom niet van de Chokma, maar die Bina die is nu geweest, is nu naar het hoofd van Arikan Pin, opgestegen, en die neemt mee met zich mee daar, want ze is, kijk, de Bina die steegt op naar Arikan naar, naar de Chokma, ze wordt dan net als Chokma, ja of niet. En nu gaat die daaruit, wat ze daar gekregen had, gaat ze dan meenemen, geven naar ze hier aan Pien. Wat is dat? 32? 32 was de vraag. Ja of niet? De 32 komt het antwoord. Ja? 32 vraag kwam. 32, die moesten daar gevuld worden. De vulling komt ook 32 van boven. Duidelijk? We gaan verder. Even een klein, klein beetje. Akhin, Nadipund, Nadip. With Amro, my breishit, bechokma, and that is what he say, what he said the zohar. My breishit, what is breishit? That is the word in the Torah. I say in de Chogma of door de Chogma. Be Chogma, dus b Reshit. Kijk, wat hij bedoelt is, b. Be, ja, Reshit is het eerste, ja, Be Reshit, staat, aan het begin, staat de letter Bet, Bet, dus Be Reshit, en hij zegt, wat betekent dat? Hij zegt b Be, Eigenlijk? Eigenlijk, dus Bet overeenkomt met een Bet, en reshit is dan Chogma. Iedereen ziet het? Antwoord, het antwoord is. Wat is Bresit? Bre, dat betekent B. Be, ook B. Be, bet blijft wel voor best, be, be, be, bestaan. Staat op zijn plaats. Plus Chogma. B. Chogma. Oké? Okay? Iedereen begrijpt het? Dus gewoon in plaats van Reshit, Dat betekent B. Be, Chogma. B. reshit, B. Chogma. Door. Niet in den beginnen, in den beginnen, zoals men dat vertaalt. Mooi, maar. On maar uh, absoluut. ongeletterd. Maar. betekent niet in den beginnen. Maar. wat betekent bricht, bricht niet in den beginnen, maar in de Chogma. met de Chogma. door de Chogma. werd de, de, de wereld geschapen. Ja? Nou, dat is een beetje. dat klinkt wel. Ah, dat kan je wel een beetje al. Al een beetje ademhalen. Met de hoogma, Met de werd de wereld geschapen. En als je dat verder gaat kijken naar het woord gochma. Kijk naar het woord ga Ik ga het je direct verklappen. Gochma. Get. Kaf. Mem. He. Dat get en kaf is koogkracht. kracht. En mem, he is, is ma, de kracht van ma. En ma is dan de, de uh, gematria van de ghawaya van de Ziranpin En ma betekent ook de mens. Ma, Adam. Adam is ook ma. Dus hoogma betekent, wat betekent be, be hoogma? Met de kracht van de mens. Heel iets anders dan door de, in de kracht, door de kracht van de mens. In het woord gogma heet kracht van de mens. Zit in de gogma. In de Dat betekent kracht van de mens in de hogere werelden. We hebben geleerd. Adam Kadmon wordt ook genoemd. De mens. Duidelijk. Hogere mens. En de lagere mens. We zullen ook leren. De mens bestaat ook Adam van het zilut. De mens van de absolute, De mens die dus de... De omvormingen, de krachten die hij heeft de mens in de absolute. Het bestaat ook, de, de, de, de, op dezelfde manier bestaat de mens van Bria, de mens van Yitzera, de mens van de sia Dat zijn allemaal leerd. Uh, dus daar zegt de Behoogma, 19. En nu erg veel volledige concentratie. Maar de concentratie is niet alleen dat concentratie is wat wij ook aantrekken. Uit proberen probeer zo diep mogelijk, zo hoog mogelijk, en diep mogelijk aan te trekken de lichten die genezing geven en blijvende genezing. Eh? Niet zo dat iets dat, maar blijvende genezing dat altijd blijft leven bij jou na het overlijden, na dat dat fysiek omhulsel dood gaat. Dat blijft alles leven, wat je geleerd uit nu, in jouw innerlijke cellen, binnen jezelf. Ki negenkeen, ki reisit. Hu shem ha Aval Awal lo ha-hochma twintag ha-kduma de arichanpim. Ela da-hochma de Alma Kaima 21 Ala hainu Achokma De Lamet Bet Netivot De Alma 22 Shehu Zon Kaima Ala Sheme Kabel Mimena Umetkayem Bat 23 Mashe Enken Ah, de arihan pin at smo. Eén zeiran pin, ya holdrich 24. memena klum. Velo, Nivra vra, haulam, al yade. Als men deze zin zou kunnen leren. En zich overeenkomen een beetje met wat hier geschreven staat. Zou we niet weten van overstromingen, van oorlogen, van dood als men leert wat, wat, wat nu hier staat geschreven. Dus absolute volledige concentratie wat hier staat, om te kunnen horen wat hier staat geschreven. Uh, 19 die reishit, want het woord reishit, zie je dat? Dus zonder de letter bed vooraf. Hu, shem, ha Dat is nam, de naam van chokma. Aval lo ha-chokma, twintach, de Maar niet de chokma, de fruchere chokma. Van de Arihanpin. Ella, maar. Da, hochma, de ailma. Kaima, ala, Maar, dat is de hochma. De ailma. Waarop de ailma. Waarop de wereld. Waar de wereld staat op. 21. Haino, dat wil zeggen. Ha-hochma, de la met bed De hochma van de 32 patjes. De Alma 22, dat de wereld, en die oh, helpt ons, 22, zon, die zon is zeer en binnen nu, ala staat erop. Dus het fundament is, die Chokma, she dat hij de wereld ontvangt van haar, van die chokma. Umid Kajem 23 ba, en blijft voortbestaan in haar, in die chokma, juist in die chokma. Maar ze één keer. De Arihant Pinat Smo, in tegenstelling tot de Chokma van de Arihant zelf, een zeirampin, Pin, 24, Lekabel, mimenu, Klum. Zeirampin kan van, van hem, van die Chokma, van de Arihant zelf, absoluut niets ontvangen. En dat betekent: Zeiran ze Pin is de wereld. Welo nivra haulam al En de wereld is niet geschapen door haar, door die chokma van de arichantpin. Eigenlijk, arichantpin, de chokma van de arichantpin in het hoofd blijft zitten. Ja? Maar de wereld is geschapen door de andere chokma, door de chokma van de 32. Ja? Van de lam het bed. En dat is wat de Torah ons wil vertellen. En niet in den Eigenlijk Niet in den beginne, right? like, in de beginne, in de beginne. Wat geeft het ons in den beginnen? Maar dat is in dat woord brishid. Staat het bed. Bed vooraf. We zullen nog leren wat die bed betekent. En reshid, dat is dan het begin. Maar dan betekent die gochma van die... Ja, de Chochma die dan van de 32. Ja? En dat... 25. De regel 25. We al ken bara Bara hi Al HaChochma 26 De Lamed Bet Neti vod Bina, hachoseer het legioot 27. chokma al aliyata al-yata, le roche, al pin. Erg, erg belangrijk. Dat jij die dingen gewoon, als het ware, inkrijgt in jezelf. 25. Kuurig dat, leer dat. Dan zal, het, dan zal het je goed gaan. Principes. Waar ik ken, en daarom. Breshit bara, die twee woorden, de eerste twee woorden van de Torah. Breshit bara, zoals we hebben gezegd, door reshit is het geschapen. Reshit is Chogma. Breshit bara, wat betekent dat? Hakavana, hi, het de zin daarvan is, dat slaat op ala Chogma. het slaat op de gochma 26, de la met bet niet wat van 32 patjes. Wat betekent dat nog een keer? Shehi bina, dat dat is bina, a het legiot chokma, die terugkeert om chokma te worden, dus die omhoch om chokma te worden. Alidei, ta door haar le lerosh arichanpin, naar het hoofd van de arichanpin. Duidelijk, dus de bina, die steigt op naar het hoofd van Arichandpien. Let op, heel goed. Hoe wordt zij chokma? Zij is bina, ja of niet? En in het hoofd is chokma. Dan zij wordt dan bina, zij blijft bina. Duidelijk, maar zij wordt dan bina van de tien sferot die kenmerken zijn door. Chokma. Dus in het hoofd van Arichan is het Chokma, ja of niet? Dus die Bina, die keert terug naar het hoofd. Dan wordt ze Chokma. Ik bedoel, haar kleur is Chokma. ze behoort tot de Chokma. Maar haar eigen eigenschap blijft Bina. Duidelijk. Die Bina, zij is Bina. Op zichzelf, zij is Bina. Ze wil alleen maar Hasadim ontvangen. Ze wil geen Chokma. Maar wanneer ze steekt op, naar de gogma. Daar, iedereen is gogma. Ja, net zoals, uh, eigenlijk in het paleis. Er zijn allerlei, allerlei, mensen die werken in het paleis. De ene is dan de, uh, de koning. De andere is dan de uh, kamermeester, weet ik veel. Allerlei. De ene, iemand, iemand is een gewone knecht. Maar allemaal zijn, zijn ze, horen ze in het paleis. Ja, werken ze in het paleis. Eigenschap is paleizenaars. Allemaal paleizenaars. Ja? Zo is het ook de Chogma. Haar eigen functie is. Gogma, is sorry, bina's. Bina. Bina, haar eigen functie. Haar eigen professie, haar eigen beroep is Bina. Maar zij stijgt op naar de Chogma. En daar iedereen is gogma daar. Ja, En zij is daar, verkrijgt daar de, de, de, de kleur, de, de kracht van de Chogma. Ze is dan als het ware kreeg Hochma, maar dat is bina, die wordt tot hoogma. Zullen we het leren. De volgende, alinea. 28, de regel 28. Er is niets wat dicht bij de mens is wat wij leren. Het is helemaal mens. Het is alles wat wij leren. Het is de kracht in de mens. Niets anders. Het is niet buiten jezelf. En dat is het geweldigste van deze studie. Alles wat we leren is in binnen mijzelf. Precies, precies is mijzelf. Het Hoch, hoogste van mijzelf is. Daar waar beginnen de inkerwingen bij mij. Staat bij mij ook het woord breshit. Daar waar chaos is. Eerst chaos als het ware in mij. En daar begint dan het woord brechit. Die letters die breshit. Daar is waarbij begint mijn inkervingen in mijn ziel, die dezelfde eigenschappen hebben. Want zo so beneden, zo so boven, zo so in het heelal, zo so is ook in de mens. En daarom, alles wat we leren is precies in mij. En dat is gewoon aanleren: dat jij gaat dat voelen. Dan zal hij begrijpen dat je absoluut niets nodig het is echt zo. Ik, mijn vrouw is nu weg. Ik kan mezelf niet... Ik weet niet van de winkel. Ik ben nog niet naar buiten geweest. Mooi weer. Ik kijk naar... Maar ik ben bezig met dat. Dat geeft mijn leven. Ik kijk niet eens naar de, de koelkast... wat daar nog He is. Groenten. Ik hou ook geen weken met groenten. Dat interesseert me niet. Ik hou van lekker lekker eten. Maar het interesseert mij absoluut niet. Want mijn leven krijg ik hier. Dat is mijn... Hier krijg ik alles. En zelfs mijn vrouw 40 dagen zou niet zijn. Ik zou natuurlijk, Rommel zou thuis zijn, natuurlijk. Want <laughs> uh, alles is er. Uh, cool, cool uh, alles is met het prachtig is met het. Wat waarmee het met het stof te stof, stofzuiger? Een goede gekochte haar, het beste, weet je. Uh, maar ik kan het niet doen. Ik bedoel, niet dat ik niet kan. Ik kan natuurlijk kan ik het wel doen, maar. Ik, kom niet, ik weet niet in de keuken. Ik weet niet eens hoe ik het moet open doen. Ik weet niet eens hoe ik... Uh, het is niet dat ik niet weet. Het is mijn tijd. Ik wil niet daarin, daarin steken. Dus alles wat daar klaar is. Nou pak ik dat wel zo. So, en ze heeft me alles, alles, alles netjes gelegd. Alles op papiertje. Alles heeft ze mij alles, alles geschreven. Dat moet je, dat moet je. Als je dat doet, dan moet je dat doen. Dat doet. Op dat, pa pa pa papiertje. Alle, hele, hele schema. weet je, Schema van het hoe dat allemaal moet ik dan daar komen daar komen één één bordje ik, En we hebben daar een fatwasmachine en dat en dat niets alleen één bordje twee één fork, en dat niets is ik zie niets ik zie absoluut niets en, niet. en dat is iets wat niet dat ik uh, het niet dat ik dat moet iedereen moet ik wel kunnen etcetera maar interesseert mij niet en dat brood wat ze achtergelaten had dat is, dat is, dat is nou, al een week. Dat is allemaal nog eten. Ik ga niet doen, maar ik ga naar de winkel vers brood halen. Nou, dat is jammer voor mijn tijd. Dus. ik moet ook mijn week vakantie hebben. Dat is dan ik heb nu mijn vakantie. <laughs> <laughs> Als ze komt ik denk dat hij de hele zoger dat die, ik heb nog zit in het laatste boek van de zoger. Ik denk dat die al, ben ik flink al daarin. Dat is wat alles wat ik in de maand tijd moet doen. Nu doe ik misschien in één week. Maar, maar interesseert me niet maar, want dat hier is het leven. Als ik bij dat leven heb ik niets nodig En ik kan me best voorstellen dat je kan 40 dagen, 40 nachten met het goddelijke bezighouden en, en ga je niet dood. Echt. Maar Eerst moeten we zo so ver komen. 28. Uh, 28. Maar het is over jou. Het is over jouw ziel. Absoluut over jou. Ja, Kees, ja, no, absoluut <laughs> over jou wordt geschreven. Jouw boek. Jouw, dat geeft jouw kracht alles. En als je daarin induikt, je zal stap voor stap, je zal zien dat alleen naar die letters te kijken. Dat uh, allemaal. En dat zeg ik, ik ben niet geboren daarin. Absoluut niet. En uh, ik wist niet te, te, te lezen. Tot na, na twintig pas kon ik, ging ik leren dat. En, uh, en ook nergens op school gezeten. Komt, het komt. Als je verlangt naar het leven, dan komt het. En jij verlangt, omdat je zit hier ook. 28. We zijn Leila, Leila, go, razin, satimin, alain. En dat is wat hij zegt, de dus zogger. Leila, Leila, go, razin, om te brengen binnen de, de wereld, om te brengen binnen de razin, dat zijn de geheimen, de hoge verborgen geheimen. En dat zijn de lichten die ontvangen worden. Dat is uh, de geheime, dat zijn de lichten die we ontvangen. 29. Kiva et. She hazon. Anikraim olam. Mekablim. Min dertig. chokma De lam het bed. vod Hem olim. Le we ima alaien een derda Weaaba we ima nikraim -nik -ra razin satimin, alaien Nechentwint, Leto op. Kiba etsche hazon wand in de -t -t van vanir de zon a nikraim ulam die de wereld heiten Mekablim ontvangen. Min 30, achma, de lamet het betnetje Van de chokma, van de lamet het betnetje van 32, patjes, oftewel shitin ribo. Dat is de shitin ribo waar wij het hebben geleerd. Dat is wat zij ontvangt. Zij, de Pin ontvangt. Of zoon, zegt hij. Hem olim le abouima alayim, dan steigen zij naar de, ab, de hogere abouima, wat wij hebben geleerd. De tweede opsteking, Twee opstegingen. Eerst naar Jirstut en dan naar de Abouhima. 31. De Abouhima, Nikrain, uh, Razin, Satimin, Alain. En de Abouhima, die heet die in de taal van de Zogar, wat, wat voor ons ligt, de hoge verborgen geheimen. Want alles komt van de Abouhima. Ja, we hebben geleerd daar, daarvoor, ja, op deze begin, Dat alles komt van de Abouhima. Alle mogen komen van Abouhima. Iedereen nuttigt het licht van het leven van de Abouhima. Ook de klipot, Alles ontvangt van hem. We hebben ook geleerd dat de, de, de, zon, de, de zon staat op. Voor de rasha en voor de tzaddik. Voor de... staat Het staat geschreven. De zon staat open, en de, de zon schijnt... Voor de wetteloze. De wetteloze. En... En de, en de rechtvaardige. staat in de Torah. Maar in de eerste staat voor de wetteloze. En dan voor de rechtvaardige. Nee, Niet omgekeerd. Wij zouden verwachten... Nou, de recht moet natuurlijk... Die zegt, ja, ik, ik ben toch dichtbij, ik, voor mij moet het eerst zijn. En dan, als, het nog, als ik dan niet genoeg kan ontvangen, als ik nog restjes heb, dan, dan kan, ik ook, kan je dan ook geven aan die boosdoeners. Nee, het is niet zo. Eerst de boosdoener, en dan is het. zit zitten normen, maar dat is via de sferot kunnen we dat leren, hoe dat zit in elkaar. Maar dat is wat hij zegt ons. Dat... Die van de Abawiyma alle mogen komen van de Abawiyma. En die mogen die heten de hoge verborgen geheimen. Dat zijn de lichten van de Abawiyma. erg belangrijk dat wij weten dat alles we ontvangen van de Abawiyma. Die Abawiyma, die, die, die, die Ima, die stijgt op naar, beide natuurlijk stegen ze op naar de Chokma. En van, van Chokma. Zij is boven geweest. Zij is geworden net als Arigantin. Als Chochma. En dan trekt, trekt ze altijd allemaal naar, boven, naar beneden. We zijn de 31. We zijn zo 32 Chochma de alma kaima ala leela go razende linkerkolom. De eerste regel. Satimin, en punt. De rechter kolom, de regel 31 beneden. We zeggen zo maar, en dat is wat hij zegt. Da 32, da Dat is, wat is dat? Dat is wat geschreven staat in de zorg. Da Chogma, dat is hochma. De alma kaima allah waar de wereld op staat. En dat is de wereld, dat is dan de zon, ja, de zeerantien die daarop staat. En dat is dan als het ware, uh, hoe kunnen we dan zeggen dat dit daarop staat? We kunnen het zo voorstellen dat het licht komt van boven, maar we kunnen ook zeggen dat zeerantien staat op het fundament onder hem, fundament wat wat dieper is. Dat is dan de aboehima. Eigenlijk, Op allerlei kijk, bijvoorbeeld ten aanzien van ons. Hoe ten aanzien van ons is het? Wat meer naar buiten is lager. Wat naar binnen is hoger. Iedereen hoort het? Binnen myself, hoe dieper in myself is. Hoe hoger ben ik naar aboehima kom ik. Eigenlijk. En hoe naar buiten meer, dan is naar buiten. Naar de bossen. Naar andere dingen. Maar die helpen mij niet. Die zullen mij niet. Daar zullen ik. Uh, dat kan ik wel, dat kan een beetje helpen mee, kan ik even een half uurtje even in de bosjes lopen, maar niet meer. Dat uh, gaat me een beetje mijn ademhaling een beetje beter doen, Een beetje ruiken, lekker dat zo. Maar verder kan het niet helpen. Uh, een beetje sporten kan iemand kan doen, dat is ook een schot, maar niet meer. Dat is alleen maar voor het lichaam dat dood gaat. Maar in binnen mijzelf, duidelijk. Dus binnen mijzelf betekent een fundament, onder mijzelf. Dat is net zo wat hij zegt, ook zeerendien. Dat staat daarop, op die chogma. Dus binnen de zeerendien is chogma. Eigenlijk, net zoals binnen ons is, het innerlijke van ons is hoger ja, dan het uiterlijke. Kan je dat zien? Binnen mijzelf is de hogere eh, plaatsen. Uh, van mijn innerlijke, dan mijn uiterlijke, Hoe dieper in mijzelf, hoe hoger. Uh, dus dat is wat hij zegt. Dat is wat hij zegt. Da, dat is 32. Chochma de Alma Kaimala. Dat is de hochma waar de wereld op staat. Go, le, uh, le ela go, om te brengen binnen de de hoge verborgen geheimen. Om zeer op de wereld te brengen naar de hoge uh, verborgen geheimen. 1 de linker, de linker de regel 1 Na de punt. Kaima, Perusho, hasagat Mogin, 2 Wel meer. Da chokma. hi A De alma drie, zon, kaima ala, Sche aidei amohin. Sche me kabel. Mimena fir zon, mit kaimin. We, hier is het niet goed bij ons staat. We olim, we olim dus dat moet je dat als derde woord na de komma, niet het derde woord, het derde derde letter na de komma in het woord, dan moet je dat van jut moet je waf maken, ja, olim moet het staan, we olim, ja, dus na de komma de regel vier, dan moet je dan, na, dat eerste woord na de komma van de derde letter moet je dan waf maken, dus doortrekken die jut, we olim Аль Йедей, Аль Ядам, Леразин, Сатимин, Файв, Алайн, Шехем, Абовиима, у Мальбисим отам, Дейнузес, Шехем Насим, Кемохем. Понд. Это было мне, когда он с Федором в нею. Eén. En dat is altijd gebeurd. In elke eerlijke opstijging altijd dezelfde. Alleen verschillende, verschillende elementen. Ja? Verschillende dingen die wij omhoog trekken. Steeds verschillende man. Ja? Verschillende traptreden. Maar de weg is altijd dezelfde. Het mechanisme is altijd dezelfde. nieuw werk ik aan, het, aan een bepaalde traptreden. Dan, volgende keer, werd ik aan een andere trap treden. Dus dat is allemaal... Ja, bij mij zijn veranderingen. Maar in dat systeem, dat mechanisme werkt altijd op dezelfde manier. Eén, kaima, het woord kaima, dus perusho, kaima, dus waar, waar de wereld op staat, staat, erop staat. Wat betekent dat? Betekent, dat betekent, hasagat mohin het bevatten, het, be, het bevatten, bereiken van de mogen. Dus de wereld staat daarop, betekent be, dat de wereld bereikt die mogen van die gochma, van la met bed, woord, van 32 uh, net die woord. Onthoud die, die, die, die met bed dit begrip. Twee. Wilmeren, hij zegt de dus zoger, dat chogma, dat is gochma. Hier, Chokma, dat is Chokma. De Alma, dat de wereld, drie. Hij zegt zon, zeer aan pinnenukwa. Kaima Allah staat erop. En hij zegt dat staan, hier betekent ontvangen van die mochin, van het licht. Sh en hij gaat ons uitleggen. She'al Yadam, dat. Uh, nee, shali dey ha ik Nee, schaali dei ha dat door de mogen dat licht, mochin betekent licht uit het hoofd. En hoofd is wel, waarom is dat hoofd? Abouhima is ook een hoofd van het lichaam. Ja, abouhima is het hoofd van de lichaam, van de arichanpin. Ja, abouhima, en dan ze, abouhima, jishud en zon. Ja, dat is de hele... Uh, that's an absolute. I said so that she'ali yedei the mochin of the mother, the daughter zon the mother, she made a baby, the son, and zon han and <language> We oliem en stegen op naar de koma vier. Alja le razin satimen elai. En ze stegen daardoor op naar de hoge verborgen geheimen. Vijf, wat zijn de geheimen Schehem, hij gaat ons uitleggen. Met kleine lettertjes. Shehem Abou dat zijn Abou dat zijn de hoge verborgen geheimen. Dus de lichten van de Abou Yima. Bishimotam, en zij bekleiden hem. Dus de zon, die ontvangt dan. Duidelijk, de zon, die doet de man opbrengen. En die stijgt op. En die bekleedt dan de Abou En die ontvangt dan van die Abou Yima. De lagere komt een hogere, wordt als hogere. De gaïno dat wil seken, zes shehem na sim kamohem. Dat wil seken wat beteken dat zey bekleiden dat zon bekleed abo and bine de, i, de, scheind, ima. De zeyr en pin bekleit abo zoals we hebben geleerd, en de nukwa bekleed ima dadelik. En binne de binne de zeyr en pin schaend abo, en binne de de nukwa schaend ima. De gaïno dat wil seken shehem na sim kamohem. Dat zij worden net als hen. Dus de zon worden net zoals Abouima. Punt. Ki, zes. Atachton, haolele, yona sakamo. Want, zoals wij weten dat. Een lagere, en lagere die steekt op naar een hogere. Die wordt als hogere. Kijk, dat is het geestelijke. Die principes aan te leren. En dat aan te voelen. Dat een lagere die steekt om hoger naar hogere. Die wordt als hogere. Dat zijn, want niets verdwijnt in het geestelijke. Dat, dat gewoon vereist oefeningen, oefeningen, steeds uh, waarbij jij gaat naast de materiële wereld ook nog ontwikkelen bij jezelf, door zuiveren jezelf, zuiveren jouw zin. Jij gaat jezelf, jij gaat zien de verhoudingen, die eeuwige verhoudingen zijn. Dus jij gaat zien als het ware de, de geraamte, is goed, geraamte zonder guur en zonder materie, zonder vlees. eigenlijk zonder al die ozon, zonder chemische stoffen die er zijn hier. Jij gaat het allemaal zien. Maar de hele bedoeling is dat jij ook kan eruit komen. Heilig, eruit komen. Je moet binnenkomen en eruit komen. En dat is wat Rabbi Shimon zegt. Dat weinigen die zijn die konden binnenkomen en, en uitkomen. Zoals we hebben geleerd ook over die vier grote rabbis de, met Rabbi Akiva. Vier. Herinner je je nog? Ja. En die dan, de Rabbi Akiva die kon binnenkomen. Hij had hele paradijs. Doorgelopen. Hij had al die wijsheid, wat, wat hij kon, had hij opgenomen in zichzelf. Hij kon zich overeen, in overeenstemming te brengen, te brengen met hem. Maar hij kwam ook eruit. Terwijl de anderen niet konden dat doen. En dat is dan, de mensen, er zijn velen die beginnen met het met de leren. En ze eindigen dat niet. Of ze gaan dat leren, leren daar, en dan komen ze niet de hele bedoeling om binnen te komen en uit te kunnen komen. Is dat mijn nuvim? Is dat mijn Ja. Ja, dat is wat hij ook zei. Twee keer maim had hij gezegd ook mm -hmm. de uh, de weet je de Akiva. What? Akiva. Akiva. Ja, dat is, is om binnen te komen en uit te kunnen komen. En dat betekent Man en mat. Dat, ja, maat en maat. En dat moet je altijd leren, dat soort dingen. Dat is allemaal te doen. En daarom, als je dat aanleert, dan zal het niet, niet huiverig zijn met met, oh, oei, als ik werk of zo dan storingen heb ik dat, of weet ik, dan kan ik niet leren kaballen. En als ik kaballen leer, dan... Dat, dat, je zal zien dat, zie, men ziet dat als twee dingen die remen met elkaar niet Dat is niet zo. Dan opeens ga je dat ook zo zien, dat je gaat buiten, je weet dat het buiten moet je lopen. Dan ga je voelen naar datgene dingen, dingen aan jezelf, die... Mechanisch zijn, van jezelf. Dat dit ook jouw lichaam, lichamelijk. Je gaat over andere, andere dingen doen. Je moet ook andere dingen doen. Alles, alles moet je doen. Rabbi Shimon had ook gezegd: je moet ook, ook absoluut kunnen binnenkomen. Maar je moet ook bekleding hebben, de lewoes. Bekleding op jezelf doen van de wereld, als je En velen die doen fouten, dat die die gaan dan bijvoorbeeld hogere dingen doen. En gaan niet dingen doen, gewoon, gewone voorschriften doen, gewone normale dingen doen. Ja, dat alleen maar geestelijk. Is ook niet genoeg. Heel, die zeggen, nou, je hoeft niet andere, andere dingen te doen. Alleen maar geestelijk. Is ook niet genoeg. Heel, dus je moet ook alle dingen doen. Ja, je moet niet zo doen natuurlijk als die andere doet. die zegt, alleen maar doen. Maar gaan niet naar het ziel. Dat is wat de massa doet. Alleen met handen en voeten doen. Dat is ook niet goed. Ze zeggen, nou, dat is voor iets. Zoger, dat is niet voor ons. Dat is voor alleen voor speciale zielen. Praat, praat, praat met elke rabbi. Zoger, dat is iets. Dat is alleen voor de uitverkoren zielen. Dat is alleen voor de goddelijke mensen, niet voor ons. Eigenlijk. Ze willen niet naar boven gaan. Maar jij moet wel in staat zijn om naar boven te gaan en terugkeuren. Betekend, wat betekent naar boven? Kijk naar boven, niet naar het plafond kijken. Binnen je Jezus, via de Jezus binnenkomen. Niet schamen. Daar zitten bij Jezus, via de zitten vele klipot. En je moet doorheen komen. Niet zomaar daar, zo... Uh, so, maar het moet via de klippor, via al die want de, de, de poorten daar worden bewaakt. Voor het Daarom wordt het erg moeilijk. Daarom vaak zover wie kan. Ze, ze willen niet omhoog gaan. Omhoog betekent naar via de jesuit komen je naar boven. En dat betekent wat de, de rabbi Akiva deed ook. Van beneden ging je naar boven. En dan ging je terug. En zo so ook rabbi Shimon. Rabbi Shimon was the hochste von alle, the hochste uh, platzen in the in the Atsilut have geberegt. And the Heleikertate was he ook droog he ook the Levushim, the Bekledingen van Rabbi Shimon Minachuk, Minashuk, sorry, Minashuk. I was ook the Heleikertate had ook Bekledingen van Gewone Shimon, niet Rabbi Shimon. Gewone Shimon, gewone. Shimon is een erg bekende, een gewone naam van een gewone Jood. Ja. Dus hij maakte ook, hij was ook schudden niet om gewoon bekleding aan te doen soms, nu en dan. Van Shimon Minashuk, van Shimon van de Markt. Gewone, gewone man van de Markt. Ook dat was voor hem ook niet vreemd. aan hem niet vreemd eigenlijk. Dus hij niet schudde van hij was niet zo dat hij zo hoog was, maar hij moest ook gewoon zeer eenvoudig man in zichzelf ook accepteren, et cetera, et cetera. Dat betekent om binnen te komen en uit te kunnen gaan. En dat is natuurlijk, je moet, moet een beetje mazel hebben, In de zin mazel betekent doorwerken, door, graag, wil je dat graag, dat het aan jou gebeurt, dan zal je zo'n redding ontvangen, zo'n geweldige verzekering. Je kan het geen verzekering sluiten in je leven, zo als je kan sluiten met het licht, dat jij zal in jezelf alles hebben. Dan heb je absoluut niets nodig, en niemand nodig. En natuurlijk ook alles nodig. En in, in iedereen in alle nodig. En tegelijkertijd niemand. En dat is wat we leren.